Bewoners van 50 huizen in Vloodrop, Sint-Odilienberg en Melik... hebben uit voorzorg zandzakken gekregen. De afsluitdijk in de richting van Noord-Holland is afgesloten na een ongeluk. Bij Kornwerder Zand is een auto bij de sluizen het water ingereden. Volgens de politie is het vrijwel zeker dat de bestuurder is omgekomen. De auto reed met hoge snelheid door de slagbomen en viel 7 meter naar beneden. Mogelijk zag de bestuurder de gesloten slagbomen niet door de mist... Het dodental van de overstroming in Brazilië is opgelopen tot boven de 470. Dat zal nog stijgen, want er zijn veel vermisten. In de zwaarst getroffen regio, ten noorden van Rio de Janeiro, zijn hele gezinnen onder de modder begraven. De nieuwe Braziliaanse president Rousseff legt een deel van de schuld bij de Brazilianen zelf, die veelal bouwen in de risicogebieden. Het weer, vooral in het midden van het land, regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Vanmiddag opnieuw veel regen. Na het weekend wordt het geleidelijk droger en kouder. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Hoorden ze zojuist in het nieuws dat de Afsluitdijk richting Noord-Holland is afgesloten. Maar ik heb goed nieuws, want de Rijkswaterstaat heeft zojuist gemeld dat er weer één rijstrook open is. Het NOS Radio 1-journaal.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 Vrijdag 14 januari. Goedemorgen. De vrijdagse boodschappen. Het is toch een momentje om even bij stil te staan. Ja, we staan vanochtend stil bij het overlijden van Albert Heijn. De voormalige baas van Ahot. nog de bedenker van de zelfbedieningssupermarkt en de streepjescode. Verder gaat het natuurlijk vanochtend ook weer over water. Zware regen in Brazilië veroorzaakt modderstromen. En daar zijn inmiddels honderden doden gevallen door het natuurgeweld. Hoort straks onze correspondent in Latijns-Amerika. De wateroverlast hier valt daarbij natuurlijk in het niet. Het pijl in rivieren, vooral in Limburg, stijgt vanochtend toch enigszins onverwacht. Onze verslaggever Mark Hamer staat aan de oevers van de baas. In Tunesië probeert de president de gemoederen tot bedaren te brengen... door leefomstandigheden wat te verbeteren. Het lijkt hem nog niet te lukken. Laatste nieuws krijgt u zo van onze correspondent Nicole Fever. Ondertussen zijn de eerste Nederlandse toeristen... vervroegd naar huis teruggekomen. We vingen ze op op Schipholgen. We bellen met Nederlanders die nog niet zijn vertrokken. Het gaat vanochtend ook over de ruzie tussen minister Rosenthal... en ontwikkelingsorganisatie ECO. En u hoorde het al, het ongeluk op de afsluitdijk. Ook daar later meer over de hoge temperaturen van dit moment, het kan wel 12 graden worden. Er komt begin januari al van alles in bloei. Daar heb ik zin in. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Surf dan eventjes naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ga dan naar Twitter. Ons adres daar is nosradio1. Albert Heijn is overleden. De kleinzoon van de oprichter van de supermarkt... was jarenlang voorzitter van de raad van bestuur van Ahold. Hij paste heel goed bij het familiebedrijf, zegt vriend van de familie Erik Muller. Ik denk dat het beste hoe we hem kunnen ontschrijven is kruidenier. Daar was hij heel trots op. Um, had hij zelfs in zijn paspoort nog steeds staan. En een, een enorme, charmante man met alle belangstelling voor medewerkers en klanten. Albert Heijn begon in 1949 voor het familiebedrijf te werken. Al vrij snel was hij verantwoordelijk voor een aantal belangrijke stappen voor de winkelketen.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 In Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd door Nederlandse Tunesiërs. Ze maken zich zorgen over de situatie in het Noord-Afrikaanse land en willen op deze manier hun stem laten horen. We hopen dat er, dat er geluisterd wordt natuurlijk, ook vanaf de Nederlandse ambassade uit naartoe. Als iedereen natuurlijk zijn tandje bij je brengt, hoop je dat er wat veranderingen gaat komen. Ja, Zeker doe je het nooit met, met geen één demonstratie. Tunesische president Ben Ali heeft het leger opgeroepen geen vuurwapens meer te gebruiken tegen demonstranten. Bij rellen in Tunesië zijn volgens de regering 23 mensen om het leven gekomen. Tunesische Nederlanders denken dat dit aan het al hoger ligt, omdat media niet alles te zien krijgen. Dat het jammer is dat wij als wij de tv aanzetten, dat we niet echt zien wat er gaande is in het land. Ik heb me oom er liggen gewoon echt dood mensen op straat. En uh, ja, het lopen ze gewoon overheen natuurlijk. En de politie is ook aan het plunderen. En dat is wel heel erg. En dat hoor ik dus dat de journalisten op afstand worden gehouden. Natuurlijk niet op het, op het nieuws. Door de onregelmatigheden halen Nederlandse reisorganisaties toeristen terug. Sommige vakantiegangers moesten zelfs hals over kop vertrekken uit hun hotelkamer. Er lag iets, uh, een envelop onder de deur. Maar ik uh, was langs strand geweest. En uh, ik kwam terug. Dus het was meteen kofferpakken en een holle vliegen rennen. Dus vandaar extra vliegtuig. Maar we zijn gelukkig geland. Dus dat was fijn. Maar we hebben er weinig van gemerkt, gelukkig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert nu om niet naar Tunesië te gaan... als het niet echt nodig is. De Verenigde Staten heeft eenzelfde advies gegeven. Vanwege het stijgende water in het riviertje De Roer... is het aantal toegangswegen afgesloten tussen Vlodrop en Roermond. Ondanks de verwachtingen maakt burgemeester Hanselaar... van de gemeente Roerdalen zich nog niet zo'n grote zorgen. De waarschuwing dat het een stukje hoger zou zijn dan afgelopen weekend... ja, dat was wel nieuws. En het water komt ook erg snel. Um, verrassing of niet, mensen zijn altijd wel voorbereid... op hoog water hier in Roerdalen.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 Ook de toegangswegen van Itteren en Boerharen dreigen onder water te lopen. De gemeente Maastricht heeft inwoners geadviseerd... hun auto op een hooggelegen parkeerplaats neer te zetten. Bij het Friese Kornwerder zand is vannacht een auto van de Afsluitdijk in het water gereden. Gebeurde bij de Sluizen. Waarschijnlijk is de bestuurder van de auto om het leven gekomen. Aan de telefoon Wouter de Vries van de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u vertellen wat daar is gebeurd? Rond twee uur vannacht is er een auto uh, uit de richting Harlingen, uh, richting Noord-Holland gereden, met behoorlijk hoge snelheid. Uh, uh, omdat de slagbomen dicht waren, omdat de brug uh, open was, uh, is deze meneer, heeft deze meneer of bestuurder uh, dat niet gezien en is recht door gereden en is uh, hier bij de brug in het water uh, gereden. En is daarbij overleden? Ja, zoals het nu leidt, uh, is, hebben we in de auto die nog onder water ligt... Uh, in ieder geval één, uh, één slachtoffer uh, uh, kunnen traceren. Dus we weten niet of er nog meer mensen in de auto hebben gezeten. Heeft u een idee hoe, hoe dit heeft kunnen gebeuren? Ja, dat, dat vragen wij ons ook af. Het was op het moment dat ik hier naartoe reed, uh, was het uh, toch wel behoorlijk mistig, een, een, een zicht van ongeveer een, een 50 meter, zo. Maar toch, 600 meter voor de sluizen, wordt, wordt er toch vaak gewaarschuwd wanneer de brug open gaat. Nou, dat was nu ook het geval. Er is een duidelijk signaal afgegeven: 600 meter brug open. Ja, uh, we weten niet wat de oorzaak precies is geweest, maar wat een getuige heeft gezegd dat de meneer met een toch behoorlijk hoge snelheid uh, rechtdoor is gereden door de slagboom en vervolgens uh, ja, in, in, het, in, het, uh, in het gat terechtgekomen uh, tussen de brug en, het, en, het, uh, en de weg. Ja. Uh, u, het wrak ligt nog in het water, zegt u. Zoekt u ja. nog wel naar andere inzittenden of gaat u er echt vanuit dat het maar één was? Nou, we, gaan, we gaan in ieder geval wel onderzoeken of er nog meer mensen in de auto hebben gezeten. Uh, op dit moment zijn uh, bergingduikers die zijn bezig om, uh, om het wrak uh, vast te koppelen aan, aan een takelwagen. Um, ja, goed, dat kan nog wel even duren. Vandaar ook dat het, uh, wij de mensen adviseren vanuit Friesland die richting het westen moeten om uh, de A6 te nemen door de polder richting het westen. Hmm. Bij Heerenveen en Jouwer wordt het ook door Rijkswaterstaat keurig aangegeven. Dat is een eind om. Het, dat is een eind om. Maar ja, goed, wachten, dat, is ook, uh, dat geldt ook tegen de mensen die aan het werk moeten. Nou ja, goed, dan maar ietsje later. Maar dat is ons advies op dit moment. Want we hebben op dit moment uh, de zuidelijke rijbaan, wordt over, uh, over uh, twee rijstroken, wordt het uh, verkeer heel uh, spaarzaam naar de andere zijde voorbij de sluizen geleid. En daar, gaat het op een gegeven moment, uh, daar kunnen ze weer gewoon op normale twee rijbanen uh, doorgaan uh, richting het westen. Maar dat gaat heel summier op dit moment. Leidt wel tot uh, veel vertraging. Goed, wat... Door de Vries van de politie, dank u wel. Graag gedaan. Terug naar de watersnood in Brazilië. Zorgen overstromingen voor veel problemen. Het dodental is er opgelopen tot boven de 470. De ravage in de regio ten noorden van Rio de Janeiro is groot. Hele gezinnen zijn onder de modder beland en huizen door het natuurgeweld compleet verwoest. Dodenthal zal waarschijnlijk nog verder oplopen... omdat er nog veel mensen worden vermist. Er komt een speciaal gezondheidsteam voor werknemers van alle bedrijven... op het industrieterrein in Moerdijk, zei de burgemeester Van der Velde van Breda... tijdens een gemeenteraadsvergadering in Moerdijk over de brand bij chemiepak. Raadsleden hadden veel vragen over de chemische stoffen... Want waaraan we omwonenden zijn blootgesteld. Laten we in godsnaam het regeltje en het zinnetje... Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, is achterwege laten als je niet weet wat er is. Daarmee maak je mensen onnodig, onrustig en daarmee gaan mensen boos reageren. Naar veel antwoorden had het college nog niets. Ze wachten nog op de uitslagen van onderzoeken. Wel had burgemeester Deni geruststellende woorden. We hechten eraan om u vanavond te informeren over de meest actuele stand van zaken... met betrekking tot alle ontwikkelingen na de brand bij chemiepak van vorige week woensdag informatie aan onze inwoners en bestrijding van de gevolgen van de brand... zijn wat mij betreft nog steeds de twee items die de hoogste prioriteit verdienen. Nou, het opruimwerk op het industrieterrein bij Chemiepak gaat waarschijnlijk nog een jaar duren. Britse wetenschappers hebben kippen genetisch aangepast... waardoor ze geen vogelgriep meer kunnen overdragen. Kippen zijn nog wel vatbaar voor het virus... maar kunnen het niet meer overbrengen naar andere kippen of mensen. Een belangrijke ontwikkeling, zegt een van de onderzoekers. This has a huge advantage, as it would stop the spread of infection of bird flu within the large commercial poultry flocks that we have. The advantage of this would be to reduce the huge load of bird flu virus in production flocks, particularly in the Far East. But there is always the chance that bird flu will spread to Europe and the rest of the world. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Science. Het vogelgriepvirus is nog maar de eerste stap, volgens de onderzoekers. Ook verspreiding van andere ziekten kan in de toekomst worden tegengegaan. We and others have thought of other ways to genetically modify chickens to be resistant to other diseases that threaten the health of bird production flocks. This approach that we've taken here for bird flu could be applied, for example, to pigs. We could genetically modify pigs in a very similar way. Volgens de wetenschappers zijn de eieren en het vlees van de kippen nog steeds veilig te eten. Wel zullen de aangepaste kippen eerst goed onderzocht worden voor ze in de supermarkt belanden. Beurs in New York zijn gisteren lager gesloten. Beleggers reageerden negatief op slechte cijfers... over de banenmarkt in de Verenigde Staten. Dow Jones sloot 2 tiende lager. Technologiebeurs Nasdaq 1 tiende lager. Ook in Japan gaat het niet geweldig vanochtend. Nikkei staat in het rood en wel vier tiende. Tot zover het nieuwsoverzicht. Kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bijna kwart over zes. Het muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen is al drie dagen onderweg. Als extraatje houdt de stad een gratis festival ook. Eurosonic Air, dat duurt twee dagen. Gisteren traden daar Caro Emerald, Whalen en Alan Clark op. Vanavond staan Rigby, Raccoon en Kraak en Smaak op het podium. Money in the bag. Let me tell you about my beat last night. Cause everything really went right Don't get me wrong, I don't want to brag But it was just money in the bag Said money in the bag Money in the bag She said I never had a lover like you Boy, you know, just what to do And then I did it so many times She started saying nursery rhymes She said oh, oh, baby She said Oh, oh baby oh, oh, baby She said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 Then I did it so many times. She started saying nursery rhymes. She said, oh, oh, She said, oh. Smaak hoorde u met Money in the Bag, maar dat was duidelijk. Kraak en Smaak komt trouwens in april met het derde album. En dat is gisteren bekend geworden. Veel water vanochtend in het NOS Radio 1 journaal. En misschien wel natte voeten voor onze verslaggever Mark Hamer. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Lara. Waar ben je? Nou, ik hoop... Ik hoop het toch niet hoor, die natte voeten. Dat is me trouwens eigenlijk net voorkomen. Want ik, ik, je hoort wat geluid op de achtergrond. Ik sta op dit moment op het pontje over de Groene Maas. En uh, ik kwam hier uh, aanrijden en uh, was natuurlijk niet heel, geheel bekend met uh, hoe de situatie hier was. En ik moest al heel hard op de rem trappen. Want uh, uh, ja, de, de plek waar de normaal gesproken de pont op gaat, die, uh, die is wat uh, ruimer uh, opgeschoven. Wat meer uh, richting het plaatsje lid. Dus uh, uh, ik stond bijna met mijn, uh, mijn wagen. Ja, nee, daar zal dat even oppassen. Het is, uh, het is nog hartstikke donker hier. Het enige wat ik zie vanaf de uh, veerpont... Is, is de kerktoren van het, uh, het plaatsje Lid. Uh, ja, een veerpontje, uh, de, de verbinding tussen... Brabant en uh, Gelderland. En normaal gesproken varen er... Uh, vijf veerpontjes. Maar het hoge water... is er. Uh, het is al wel ietsje... hier aan het zakken. Maar we horen dat daar... straks al, uh, verderop op de Maas... Uh, stroomopwaarts, is het alweer aan het stijgen. En ze hebben er heel veel last van. Want alleen dit veerpontje... vaart nog uh, tussen Brabant en, uh, en Gelderland. Nou, je merkt het ook uh, vanochtend. Het is redelijk druk. Uh, iedere keer... Als ik, uh, rijde, als, als ik heen en weer ga... om zes uur ging de eerste overtocht. Ja, dan is het hier... Vol. Er staan er mensen op de, op de pont. Uh, hier uh, ja, er zitten, er staan er, mensen. er staan hier op dit moment twee wagens op, op de veerpont. En uh, je kan het ook zien als ik even uh, aan de zijkant kijk naar, uh, naar het water. Ja, het stroomt behoorlijk hard. En dat schijnt ook voor uh, degene die de veerpont bestuurt heel erg lastig te zijn. We gaan er straks over praten. En ook uh, ja, wat, voor me wat meer de gevolgen zijn van dat hoge waard in dit gebied. Zoals gezegd, het gaat weer stijgen. Het is nu nog even aan het zakken. Maar ja, we horen wat al de problemen zijn. Ook voor de mensen hier in de omgeving. Oké, okay, ik ben erg benieuwd of je droog blijft ook vanochtend. Mark Hamer. En na tien voor half zeven lijkt ons een mooie tijd... voor de wekelijkse cultuurkolom van Jeroen Wilaard, die ook al last heeft van het water. Buiten regende het. Het nieuws was druilerig, niet opwindend. Binnen liep ik naar Nieuw-Zeeland, ging even langs bij Rwanda en Iran. Frankrijk was hierbij, niet ver van Amerika, Griekenland en El Salvador. Heerlijke vakantielanden te bekijken in Utrecht op de vakantiebeurs. Het is nog best een eind lopen. Curieuze business. Midden in de winter begint de zomer weer. Elk jaar is het er ongelooflijk druk. Niks crisis. Het is een stormloop op de brochures en de aanbiedingen. De ene nog paradijselijker dan de andere. En het baster van de Nederlanders. Precies de mensen die we niet willen tegenkomen op vakantie, toch? Nederlanders gaan graag op vakantie. Liefst drie keer per jaar en dan ook lekker weg uit eigen land. Graag heel ver naar exotische bestemmingen. Van een economisch dal is niets te merken in de vakantiesector. Het bezoek aan Nederland zelf is sterk gestegen. Zoveel buitenlanders zijn er die Nederland dus ook een aantrekkelijke, buitenissige bestemming vinden. Zonder zich druk te hoeven maken over de regering. Dit slag buitenlanders is ook erg welkom. Kwestie van cashflow. Heel veel gaan er naar Amsterdam. Het zijn er zoveel dat vrienden en collega's de laatste jaren die stad uit zijn gegaan... omdat ze het gevoel kregen in een attractie te wonen. Toch is de hoofdstad niet de enige bestemming. Bij mij in Utrecht zie ik opvallend veel bussen vol Japanners stoppen... bij het Dick Bruna-huis en er komen veel Italianen op de grachten af. Venetië onder de dom. Er is plaats genoeg voor al die vreemde gasten, vooral als de Nederlanders zelf ruimte maken door naar het buitenland te reizen. Frankrijk, Duitsland en Amerika blijven toppers, maar wie nu echt iets anders wil, kan ook naar Rwanda of Iran. Ik sprak op de beurs over dat laatste land met de zangeres Linde Nijland, die er met snare speler Bert Ridderbos doorheen getrokken was. Ze waren erg enthousiast over Iran. President Ahmadinejad mag een bedenkelijke snuiter zijn, maar daarom is zijn land nog niet lelijk. Vergeefs heb ik in de jaarbeurs gezocht naar de stand van Afghanistan. Prachtig land met stokoude tradities. In de 60s werd het heel populair onder hippies, niet in het minst vanwege de papaverbollen. Kwamen ze terug in Afghaanse jassen. Inmiddels zijn ze daar een aantal oorlogen verder. Ik lees steeds dat de middeleeuwen daar nooit voorbij zijn gegaan. Heel aantrekkelijk. Komt door de Taliban. Die hebben een kwaaie naam, maar ze zijn reuze goed in het duurzame behoud van hun oudheid. Desnoods laten ze de boel ontploffen. Staat er weer een mooie ruïne om te bezichtigen. Alleen die prachtige grote beelden, de boeddha's van Bamiyan hadden ze moeten laten staan in hun rotsnissen in plaats ze te vernietigen. Nu alweer bijna tien jaar geleden. 70% van de Nederlanders is tegen een nieuwe missie naar Afghanistan. Dat komt omdat onze premier het verkeerd in de markt zet. Hij moet het als reisbureau Rutte promoten als een ruige vakantiebestemming... waar het heerlijk survivalen is... benen met bescherming van echte Nederlandse gidsen... vermomd als politieinstructeurs. Nieuwe bestemming, Koen Leuke middeleeuwse straatjes. Wie dat niet wil, kan nog altijd naar Indonesië. Rijkelijk aanwezig op de beurs. Daar zijn in de jaren 40 ook nog wat missies heen gestuurd... Zonder succes. Bij terugkeer naar Nederland bieden ze een prachtig land achter. Wekelijkse cultuurkolom van Jeroen Willaert hoort u. Het is acht minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Steeds vaker zijn de VN-militairen in Ivoorkust het mikpunt van geweld. Militante aanhangers van president Bakbo en zijn tegenstander Wattara staan niet meer eh, alleen elkaar naar het leven, maar hebben het ook gemunt op de blauwhelmen. Die proberen de partijen in het conflict uit elkaar te houden. En het einde van dat conflict is nog niet in zicht. President Bakbo, die de verkiezingen verloor, weigert namelijk nog altijd plaats te maken voor Wattara. Een joelende menigte danst op de motorkap van een uitgebrande wagen van de VN. Blauwhelmen die in een kolonne langsrijden kijken, zwijgend toe. VN troepen die worden aangevallen staan in Dubio. Bij het fact of our patrols, our convoys, when going to the assistance of victims get blocked before they get there, we have got prohibited from doing our job. And the question which this raises is. Wat moeten we doen als we mensen die worden bedreigd willen ontzetten, vraagt een VN-woordvoerder zich af. Onze mensen stuiten op wegblokkades. Moeten we ons dan terugtrekken of geweld gebruiken om ons een weg te banen? De vraag is, hoort dat bij ons mandaat? De VN-troepen worden geplaagd door besluiteloosheid en kunnen geen einde maken aan het geweld. Ook de politie, die aan de kant staat van Bakpo, wordt belaagd. De chaos in hun land benauwt de burgers. We Franchement, zien mensen sterven en aan wiens kant ze stonden maakt ons niet uit. Mensen worden gedood. Dat is iets om bang van te worden. De angst in Ivoorkust groeit naarmate het aantal doden stijgt. Gisteren maakte de VN bekend dat voor de derde keer een massagraf is ontdekt. ...correspondent Paulien Baks in Abidjan. Aan de rand van Abidjan ligt waarschijnlijk een massagraf... ...maar de VN kan daar niet naartoe, want het gebied wordt afgeschermd door militairen. En de nieuwste ontdekking is een stadje in het midden van het land, dat Issia heet. En daar zou ook een massagraf zijn gevonden, maar hoeveel mensen daar zouden liggen... ...en wat er precies is gebeurd, dat is nu nog niet duidelijk. Massagraven, toenemend geweld en een internationale vredesmacht... ...die niet in staat is het tijd te keren. Stevend Ivoorkust dan rechtstreeks af op een burgeroorlog. Nou, zover is het nog niet, maar de polarisatie is wel heel groot. Uh, er zijn twee bevolkingsgroepen die steeds wantrouwiger tegenover elkaar staan. Er, is ook, er zijn ook heel gemengde gevoelens over eventuele, eventuele militaire interventie door ECOWAS. Daar heeft die groep ECOWAS in december mee gedreigd. En de mensen die uh, voor Wattara zijn, die hopen op een snelle militaire interventie. En de Bakko-mensen over het algemeen niet. Uh, de vrees is dat zo'n interventie een burgeroorlog zou kunnen doen ontstaan. Maar tegelijkertijd, als er niets gebeurt en als men maar blijft praten, dan, uh, dan zullen de bevolkingsgroepen hier zich misschien tegen elkaar keren. En dat, wordt, uh, dat gebeurt op sommige plekken in de stad al. De mensen in die voorkust wachten de gebeurtenissen in angst af. Het is geen oorlog, maar vrede is er evenmin, zegt een oude man. C'est situatie situation de ni paix ni guerre dans le pays. Absolument, il faut que la paix revienne, que les deux parties s'entendent et qu'il y ait la paix dans le pays. En vrede is juist wat dit land zo nodig heeft. Vier minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het EK Short Track begint vandaag in Tielf, Heerenveen. Het wordt de eerste test voor de nieuwe Nederlandse bondscoach Jeroen Otter. Otter werd vier keer wereldkampioen met de aflossingsploeg... en won met die groep goud op de Olympische Spelen van Calgary. Toen was Short Track nog een Olympische demonstratiesport. Nu, 23 jaar later, is dat wel even anders. En Jeroen Otter is na een lange buitenlandse trainingscarrière terug in Nederland. Sebastian Timmerman ging maar eens kijken bij de Short Trackers.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 Uh, uh, uh, ...verhogen door gewoon beter te presteren. Te beginnen dit weekend bij het Europees Kampioenschap. In eigen land, op de eigen ijsbaan. De eerste stap in de nieuwe Olympiade. Het, het uh, Europees Kampioenschap is dit jaar uh, gewoon als belangrijke wedstrijd uh, opgetekend. Uh, nog belangrijker is eigenlijk 3,5 jaar van nu Sochi. Daar hebben we op een gegeven moment gezegd van uh, bij de...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 Het is half zeven. Dorot Meges, Goedemorgen. Goedemorgen. In Engeland is topondernemer Albert Heijn overleden. Hij was de kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen. Van 1962 tot 1989 leidde hij het bedrijf. Zorgde hij ervoor dat Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. Albert Heijn is 83 jaar geworden. Door het aantal van de overstroming in Brazilië is opgelopen tot boven de 470. Dat aantal zal nog stijgen, want er zijn veel vermisten. De nieuwe Braziliaanse president Rousseff legt een deel van de schuld bij de Brazilianen zelf, die vaak bouwen in risicogebieden. Inwoners van Itra en Borgharen krijgen het advies om hun auto op hoger gelegen gebied te parkeren. De toegangswegen naar de dorpen bij Maastricht dreigen opnieuw onder water te lopen. Door regenval in België stijgt het water in de Maas. Naar verwachting zal het waterpeil niet hoger worden dan afgelopen weekend. En op de afsluitdijk bij Kornwerder Zand is een auto te water uh, gekomen. Nee, een auto het water ingereden. De bestuurder is daarbij omgekomen. De auto reed met hoge snelheid door de slagbomen. Viel bij de sluizen zeven meter naar beneden. Mogelijk zag de bestuurder de gesloten slagbomen niet vanwege de mist. De A7 is deels afgesloten. Politie raadt aan de afsluitdijk in de richting van Noord-Holland te mijden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online.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 Allereerst nieuws over de afsluitdijk. U hoorde daar net over in het nieuws. De afsluitdijk is niet meer dicht richting Noord-Holland. Er is één rijstrook open, dus het verkeer kan er weer door. Dan de files, dat is er maar eentje. Op de A15 van Rotterdam naar Europort. Bij spijkenissen 3 kilometer. Het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zo'n 200 toeristen zijn hals over kop teruggekomen uit Tunesië. Vanwege de onlusten was het daar niet langer veilig voor ze. Een vliegtuig landde even na middernacht op Schiphol. Familie en vrienden stonden met hun neus tegen de ruit van de ontvangsthal te wachten. U kunt bij de lip lezen. Ja. Dat vond ik wel knap, eerlijk ja, gezegd. Goed hè? Ja. Allerlei gebaren en de mond ging heen en weer. Maar u begreep, ja. wat, wat zei ze? Nou, het gaat goed en gelukkig alles achter de rug. En eigenlijk ja, toch wel snel thuis. Half elf vanochtend gebeld en nu thuis. Dus dat is wel erg prettig hoor. Dat, dat is wel, erg, uh... erg prettig voor uw dochter? En dat is mijn schoonzus en verderop zat mijn schoonmoeder. Dus Ik... uh, die zwaait, ja. Zorgen dus, gemaakt? Ja, toen ze gisteravond belde al dat ze zeiden... van uh, op een uur autoafstand uh, is het hommeles... En vanochtend was het in Hammermet ook al rommelers. Dus ze zegt naar huis en snel. Ze wilde ook graag. Ja, tuurlijk. Daar uh, dat doe je niks tegen. Opgesloten in je hotel is het ook niet. dus is geen vakantie. Dus uh, gauw terug. En Nou, dat is uh, toch wel gelukt. Hè? Nog een paar minuutjes wachten en dan komen ze eruit. Ja, dan gaan we hollig. En dan gewoon spreken met elkaar. Ja. Bent u met Neckerman gereisd? Ja? Ja? Wil ik u graag deze brief geven? Daarin staat wat informatie wat u nu mag doen, omdat u uw vakantie heeft moeten afbreken. Er staat een telefoonnummer in wat u morgen mag bellen. Bedankt. Ja? Welkom Bedankt. thuis. We gaan we even kijken. He, he, go. He, he, go. Ja, het, het was ineens uh, heftig allemaal. <laughs> ik moest binnen een uur moest ik klaar zijn.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 Dat is heel wat. Maar het is wel begrijpelijk dat het allemaal gebeurt daar. Want het is ontzettend armoede en heel veel werkloosheid. Dus ja. Het is jammer, de vakantie is naar de knoppen. Ik ben er maar een paar dagen geweest. Maar het is wel begrijpelijk. U fluit nog. Sorry? U fluit nog. Ja, ja. moet ik dan huilen? Schiet niet op, hè? Nou ja, de vakantie afgebroken, denk ik. Ja, dat klopt. Dat ja, is jammer. Hoe lang was u hier? Nee, we waren zaterdagavond aangekomen en zouden aanstaande zaterdag weer naar huis gaan. Halen? Ja, maar ja, ja. ja het is niet anders. Het iets, iets gemerkt van de rellen? Nee, nee, nee. Niet. Toen we daar niet waren, we excursies waren we allemaal afgelast. Maar uh, verder op de plek waar wij zaten, was niks aan de hand. Wel, toen we in de busreis naar huis gingen, zagen we het een en het ander gaan. Hè. Dus dan zie je wel van, hé, hey, er is echt wat aan de hand, zeg maar. Toen kreeg je ook het gevoel, dit is niet goed? Ja, nou ja, dan snap je waarom, waarom je weggehaald wordt. Omdat je, je zit in je hotel. Precies maar daarvoor had je zoiets van: waarom moet ik weg? Ja. Heb je hier nog verzet? Van, ik wil blijven? Nee, nee, de, nee, dat toch niet? nee, de, nee want Ze zeiden ook: alle vluchten die worden afgelast. Dus je, je kan nu mee of je kan niet meer mee. Nog overwogen om dan te blijven? Nee, dat nee, toch niet? Voor die twee dagen is het niet waard. Nederlandse toeristen teruggehaald naar Nederland vanuit Tunesië. John Saarbach wachten ze op vannacht op Schiphol dan naar Brazilië. Want de grote aardverschuivingen daar hebben heel veel levens gekost. Dat wordt steeds duidelijker. Het dodental is nu al behoorlijk opgelopen, zo rond de 470. Bijna al die mensen zijn levend begraven... toen lawines van modder en puin afgelopen woensdag op hun huizen stortten. Het gebeurde in de bergen ten noorden van Rio de Janeiro... waar duizenden mensen nu ook dakloos zijn. Latijns-Amerika-correspondent Robert-Jan Frielen. Robert-Jan, naarmate de dagen verstrijken... lijkt het steeds erger hè, wat zich daar allemaal voltrokken heeft.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 Ja goed, misschien dat ze nu beter opletten en, en wel een beetje kunnen ingrijpen als het heel hard gaat regenen. Robert Jan Vrielen, onze correspondent in Latijns-Amerika. Tien minuten over half zeven. De Franse president Sarkozy is de nieuwe voorzitter van de G20. Door voedselmarkten zijn hem een doorn in het oog. Door speculatie stijgen de voedselprijzen wereldwijd. De morgen vergadert de G20 daarover. Een goed voorbeeld van die ondoorzichtige voedselmarkten is India. Voedsel wordt daar steeds duurder. De prijs van uien steeg bijvoorbeeld met tientallen procent. De Indiase regering beschuldigt de uienhandelaars ervan de prijzen op te drijven. Correspondent Wilma van der Maten zocht de handelaars op... op de grootste groente- en fruitmarkt van Azië in Azadpoer, buiten Delhi. Het is een waterig zonnetje hier op de markt. Het is koud in Delhi. Het is echt weer, zou je zeggen, voor een Hollandse stampot met zuurkool en spekjes. Maar goed, dat eet ze hier allemaal niet. Hier eet ze voornamelijk heel veel groenten... En de klacht is dat de prijzen van die groenten veel te veel zijn gestegen. En zelfs de uien, en die worden hier het meest gegeten, met 82%. En daarover zijn de delinaren hier bijzonder boos. Overal gaan hier uien in. Als je ochtends wakker wordt, dan eet je een paratta. Dat is een gebakken pannenkoek, brood. in een redelijke plas met olie en vooral veel uien. En zo eet je de hele dag en alles wat je eet uien. Zelfs een snackie is hier een ui. Oh, hier is net een hele vrachtwagen aangekomen met uien. ...van die ouderwetse weegschalen, Echt nog met van die enorme koperen gewichten worden hier de uieren gewogen. De plek waar de uien binnenkomen. De boeren gebracht op de tussenhandelaren. En van hieruit worden dus de uien verspreid over de stad. Dan gaan ze naar de groentemarkten. Naar de groenteboeren. En hier komen ze dus met zakken binnen. Maar ook, het zijn er niet veel vandaag. Ik krijg er tranen van in de ogen. Scherpe lucht, oh. En de uien moeten op dit moment van ver komen. Om ervoor te zorgen dat de stad in ieder geval nog wordt bevoorraad. Maar het is dus te weinig. Er zijn niet genoeg uien, waardoor die prijzen enorm zijn gestegen. En hier betalen de groenteboeren een dollar, zeg maar, per kilo. En het grote probleem is dat ze om ook geld te moeten verdienen. Dan vangt nog eens het een dubbele bedrag bij opdrukken. Waardoor uien bijna onbetaalbaar zijn geworden voor de Indiër. Ze klagen ook. Ze klagen stenenbeenden in India. Ui is hier echt een van de basisingrediënten. Er is hier geen gerecht die je in India eet waar geen stukje ui in zit. Wat is je naam? I didn't ask you name. Mohit. En je bent ook een onion trader? Ja, ik ben een trader. Maar does he van de the van de the dat de regering zegt dat ze onions houdt? Maar ik zeg, laat hem... Oké, okay, hij is aan het tellen. Hij <laughs> he is zijn uien heen voor vandaag. Het is pas uh, kwart over twaalf. De uienhandelaars zijn beschuldigd door de stadsbestuur dat ze uien achterover zouden drukken. Zegt hij, dat is onmogelijk. Eén, hij zegt hij, we hebben de opslagruimte niet. En twee, als je uien langer dan drie dagen bewaart, dan, kom, dan gaat die spruiten en dan komen er van die groene stukken aan. is onions. Volgens hem is het grootste probleem op dit moment is dat de oogst beschadigd is. Eerst was het te droog in India en toen was het te nat. Hij zegt, voorheen kwam hier een boer zeg maar, met 100 zakken uien aan... en nu is het nog maar 5 zakken. De afgelopen dagen heeft hij voornamelijk uien verkocht hier uit de deelstaat Rajasthan. Het is niet zo ver hier vandaan. Maar de uien in de deelstaat zijn op en nu is het wachten op een lading... die helemaal uit Maharashtra moet komen. Nou, dat is hier meer dan 1200 kilometer vandaan. Dus dat betekent dat de prijs omhoog gaat vanwege al die vrachtwagens die ik moet hij brengen. Hij heeft in er geval een flinke stapel met geld? Hij heeft aardig verdiend? En hier voor de markten zitten hier ook allemaal kleine boeren. Ik zou het er kitnaki. Ja, ja, na ja, ja, na, je daar is. She has bought onions from uh, the recent lot that has come to the market. Uh, most of them are rotten. Nou, kijk, deze mensen doen het slim op dit moment, die hebben dus precies door hoe het zit met de uienhandel. Ze hebben dus zakken met uh, verrotte uien opgekocht, schrapen nu de slechte derde er vanaf met hun mesje en verkopen toch nog hier een kilo uien voor een dollar. Op die manier ook een slaatje uit die hele uienoorlog die er in India is ontstaan te kunnen slaan. Dat je toch zo'n probleem kunt hebben in een land over een simpele ui. 20 jaar is Litouwen nu zelfstandig, los van de grote Sovjet-Unie. Maar het is de vraag of de bewoners wel beter af zijn. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, heel in de geest. Er staan op dit moment twee files. Dat is een beetje het normale beeld op vrijdagochtend. Meestal is dat uh, een hele rustige ochtend. Maar er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Utrecht naar Gorkum... en daardoor staat er twee kilometer file bij Houten. De rijstrook is daar dicht... En verder nog eentje bij Rotterdam. Aan de zuidkant van de stad op de A15 van Rotterdam naar Europort Bij Spijkenissen drie kilometer. Alleen verwacht je nog problemen op de afsluitdijk. Want dat onderzoek naar het ongeluk, we spraken de politie net, gaat nog wel even duren. Ja, dat gaat inderdaad nog wel even duren, maar er is daar wel één rijstrook open. En het aanbod is daar niet uh, zodanig dat dat uh, voor file zorgt. En verwacht je dan een drukke ochtendspits, want het miezert. Het is weliswaar vrijdag, maar toch, het regent. Nee hoor, het is eigenlijk perfect een beetje miezer. Dat is, dat is helemaal niet erg. Een beetje druiderig weer. Dat is meestal wel gunstig voor het verkeersbeeld. Dus we verwachten helemaal geen bijzonderheden. Alleen de geest bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Het water in de Maas raast voorbij, zag Mark Hamer vanochtend vroeg al. Hoe is het nu, Mark? Het is nog steeds zo. Nog steeds uh, hoog water. Ik, uh, ik stap nu weer uh, de pont op. Even naar de overkant geweest. En uh, uh, ja, het, daar moet je ook een heel stuk verder. Uh, kan je de pont op. Uh, terwijl ik het pont even heb tegengehouden. En gelukkig nog iemand uh, mee kan, uh, kan uh, gaan. Met, met deze veerpont. Hij vaart uh, wel snel hoor. Heen en weer uh, hierbij lid. Uh, aan, de, aan de Groene Maas. Ja, je, je hoort het water hier gewoon uh, echt uh, de, de flink langs gaan. Uh, halverwege uh, de pont als die nu... Uh, uh, aan de kade ligt, dan, uh, dan kom je een lantaarnpaal tegen. Waarvan je weet, normaal gesproken. Ja, dan moet je hier. Uh, uh, uh, kan je pas de pont op, de veerpont. Maar uh, uh, nu, nu is het dus een stukje verder. Nou, uh, iedereen uh, is uh, aan boord en de slagboom uh, gaat dicht. De klep gaat omhoog en uh, we gaan, paar, gaan varen. En ik ga maar eens even naar de, de baas van uh, de, de veerpont. En uh, uh, Peter Witsel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, en u gaat weer uh, naar de overkant. We gaan weer naar de overkant. Dat is het voordeel van een pont. Hè. We blijven naar de overkant gaan. Uh, Maakt uh, niet uit uh, de welke uh, kant uh, we uh, liggen. Precies, precies. Maar hoe lastig is het nu? Want het is hoogwater. Het is hoogwater. Het is al enigszins afnemend. Maar uh, het is nog steeds hoogwater. Lastig, ja. Het is uh, ja. gruwelijk opletten voor de scheepvaart. Want uh, ja, die komen nu met een vaartje van uh, pakweg een, uh, een 30 kilometer per uur komen die, uh, nou naar beneden zetten. Dus het is echt opletten geblazen. Ja, en, en normaal gesproken, hoe hard gaat u? Wij gaan normaal zeg maar, een kilometer of 8 per uur als, dat, als het is. En nu moeten we vol gas draaien. Ja, ja. Wat, maar u, u gaat met een kabel, hè? Geloof ik? Wij, zijn, wij liggen tussen twee kabels in. We zijn een kabelveer. Geen vrijvarendveer. En uh, dat is puur voor geleiding. Ja. ja, Maar normaal maar gesproken tussen, tussen Brabant en, uh, Gelderland. en Gelderland gaan vijf veerponten. Deze stichting, de stichting Maasveer, heeft vijf ponten. Ja, vanaf... Maar u bent nu de enige? Wij zijn de enige, ja zeker. Ja. Wij zijn de enige tussen de oorsprong van de Maas en de Noordzee. is de kabelpont, wat nog vaart. Ja, want de rest kan niet, dat is te gevaarlijk. Te hoog. Te hoog water, de veerstoepen en de wegen. De toegangswegen lopen allemaal onder water. En zo gauw als de toegangswegen onder water lopen, dan uh, mag je je dienst eigenlijk niet aanbieden. Want als die dan over de wegen lopen en ze hebben een slecht profiel op de banden... dan glijden ze zo de uitwaarden in en dan is het uh, bye-bye-zwaai-zwaai. Dat moeten we niet hebben. Nee, precies. Dus en nu kan we hier wel, omdat het een wat lagere kade is? Wij hebben hier een, lagere, wij hebben een kade die heel hoog oploopt. Het is een hele ouderwetse veerstoep. En, uh, deze stoep die is toen aangelegd toen de sluizen en de stuw zijn gekomen in 1935. Maar eerst hadden we twee veerstoepen, lager en een hoger. Maar tegenwoordig hebben we alleen maar de hogere lagen is weg... En u ziet het, wij kunnen nog volop varen. Ja, en we moeten nog, uh, ik moet nog snel en, en langs iemand. Ik doe, even iemand, want ik doe het nog ik even, dan lopen, lopen, lopen, lopen, lopen, lopen even mee. We gaan ja. die kant op, want we zijn al alweer al bijna aan de kanten van lid. Er wordt nog even betaald. Hoeveel, wat kost dat nou, zo'n overvaartje? Een overvaartje kost 1,70. Maar tegenwoordig, nou, kijk wat iedereen zegt, alles duurder wordt. Maar nu varen we één keer zover en het blijft 1,70 kosten, Dus ze hebben 50% korting. <lacht> precies. Nou, ik vaar nog <lacht> een paar keer mee. Want ik mag gewoon gratis over. Het lijkt wel een cruise. Prachtig. Met korting precies. kunt u overgebracht worden daar op de Maas, de Groene Maas. U hoorde Mark Hamer en straks weer. Team voor zeven is, is het NOS Radio 1-journaal. Litouwen maakte zich precies twintig jaar geleden los van de toen nog immens grote Sovjet-Unie. En ging alleen verder.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 Het is het begin van het einde van de Sovjet-Unie. Litouwen is inmiddels lid van de Europese Unie. Correspondent Kisha Hekster bericht. 500 mensen komen iedere dag naar deze gaarkeuken. En dit is zelfs niet de enige gaarkeuken van Vilnius. Er zijn er nog vier in de stad. 50 mensen zijn er nu. Die aan het lunchen zijn aan drie enorme lange tafels. Hier een van de mensen die gekomen is om te eten. Hij heeft een grote plastic zak. Wat dan moet u in pakketje? Nou, wat? Pomederen, agres, koolbasa, kleb. In zijn tas zitten tomaten, komkommer zie ik. Uh, Soep heeft hij net gegeten ook. Komt u hier iedere dag? Wie is je. Kastje, Nou, почти. Bijna, bijna iedere dag, zegt hij. En van de overheid krijgt hij niet genoeg om van te leven. U bent met pensioen. Hoeveel krijgt u van de overheid? Nou, kijk dat plaatje, dat niet prachtig op Ongeveer 80 euro krijgt hij omgerekend om van te leven per maand. En is dat mogelijk in Vilnius om daarvan te leven van zo'n bedrag? Het dat ik niet in niet voor de betalen. Hij woont in een soort zomerhuisje. Daar betaalt hij geen huur. Hij hoeft niet voor de elektriciteit te betalen. Hij ontvangt bonnen om naar de banja, om naar het badhuis te gaan, want een badkamer heeft hij niet. Hij gaat hier naartoe om te eten. Dat is eigenlijk de enige manier om te overleven hier. Twintig jaar geleden deze week rolden de Sovjet-tanks Vilnius binnen. Was u daar ook, op dat, op dat plein? Ik ja. wil. Ja, ik was daar ook. Ik heb ook gevochten voor onze onafhankelijkheid. Maar als ik nu, twintig jaar later, terugkijk naar wat we bereikt hebben... naar wat het Litouwen heeft opgeleverd, deze onafhankelijkheid... dan kan ik alleen maar zeggen dat we er niet beter op zijn geworden. Mijn situatie is er alleen maar slechter op geworden. Vier jonge mannen, ze zijn wortels aan het schillen en aardappels aan het snijden. Die verdwijnen in enorme pannen... Anita is directeur van de gaarkeuken hier. Een uh, wat oudere mevrouw met een wit schort voor. Wat staat er op het menu vandaag? Het wordt een menu soep met pommidoren. Tomatensoep, brood uh, met worst. Ananas. Ja, en ananas voor de vitamine. Litouwen is bijzonder hard getroffen door de financiële crisis sinds 2008. Ziet u dat hier ook terug? Natuurlijk zien we dat er sinds de crisis steeds meer mensen komen, ontegenzeggelijk. Er komen natuurlijk veel gepensioneerden die niet rond kunnen komen van hun pensioen. Maar de laatste tijd zien we ook steeds meer jonge mensen komen, zonder werk. En zelfs hele gezinnen met kinderen komen hier eten. Dit is een organisatie die geleid wordt door de kerk. de staat ook wat om mensen eten te geven? Niet maar dat. Van de overheid krijgen we helemaal niets. We hebben meerdere malen om hulp gevraagd. We krijgen alleen maar te horen dat er geen geld is voor ons. En daarom rekenen we ook niet meer op de regering, op de overheid. Wij moeten het hebben van gewone mensen die voedsel hier komen brengen. Vlak voor kerstmis bijvoorbeeld kwam er een gezin met een baby... en zij kwamen hier fruit geven, bananen, mandarijnen, sinaasappels. En dat is uiteindelijk veel belangrijker voor ons... dat gewone mensen hier hun eten komen brengen. Twintig jaar geleden rolden de Sovjet-tanks hier binnen... Als u nu terugkijkt, is de situatie hier dan beter geworden of slechter? Ik vind ze heel moeilijk om dat te beantwoorden. Dat kan je zien, dat doet ze eigenlijk met tegenzin. Want ze zegt, ja, aan de ene kant, mensen hebben nu natuurlijk meer vrijheid... ...sinds touw onafhankelijk is geworden. Maar tegelijkertijd, vanuit een economisch perspectief... ...is het inderdaad zo dat deze mensen slechter af zijn. Voor de derde en laatste reportage uit een serie van correspondent Kiesje Hekster over 20 jaar onafhankelijkheid van Litouwen. Het NOS Radio 1 journaal de ochtendkranten. De Telegraaf staat uitgebreid stil bij het overlijden van Albert Heijn. Albert Heijn neemt uh, de hele voorpagina in beslag. En het is de opener van de krant. De krant noemt hem een van de grootste ondernemers van de afgelopen eeuw. Succes van het huidige ahold concern is voor een groot deel te danken... aan de kleinzoon van Albert Heijn. Volgens de Telegraaf hoort Albert Heijn naast namen als Frits Philips... Alfred Heineken en Anton Dreesman... in de eregalerij van het Nederlandse bedrijfsleven. Met hun familiebedrijven veroverden ze Nederland, Europa en zelfs de wereld. De Telegraaf noemt Heijn een man waar Nederland trots op kan zijn. Dan haar mannen zijn veel vaker dan gedacht... het slachtoffer van huiselijk geweld... 40 van de slachtoffers is man, schrijft de krant. Tot nu toe ging iedereen uit van 16 procent. Blijkt uit een groot landelijk onderzoek... waaraan vier jaar is gewerkt, in opdracht van drie ministeries. Het vorige onderzoek was van 1997. Dat was een andere tijd. Er kwamen veel minder gevallen van huiselijk geweld naar buiten. Vandaag gaat het nieuwe onderzoek naar de Tweede Kamer. Voor mensen met een lager inkomen... wordt het vanaf volgend jaar nog lastiger om een huis te kopen. Dat zegt Karel Schiffer, directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen. Hij zegt het in het FD. Het Waarborgfonds Eigen Woningen verzorgt de nationale hypotheekgarantie. Schiffer denkt dat de normen vanaf 2012 verder mogen worden aangescherpt. Daardoor wordt het bedrag dat lagere inkomens mogen lenen nog kleiner... Vooral twee verdieners met een inkomen onder de 40.000 euro... gaan er dan flink op achteruit. De politie opent met een grootschalig onderzoek... de jacht op de daders van zeker 60 onopgehelderde moorden op prostituees. Dat schrijft het AD. Het gaat onder meer om moorden in de jaren 80 en 90... in Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Politie en Openbaar Ministerie houden er rekening mee... dat er meervoudig moordenaars actief zijn geweest... zegt de Rotterdamse hoofdofficier van Justitie in het AD. Een bijzondere eenheid gaat alle zaken naast elkaar leggen. Eerder bleek een aantal moorden op prostituees in Rotterdam al opvallende overeenkomsten te hebben. De kinderbijslag voor grootverdieners moet worden afgeschaft. Daarvoor pleit de Rotterdamse wethouder van Sociale Zaken in Metro. Hij noemt het van de gekken dat mensen die meer dan een ton verdienen... ook nog eens geld van de staat krijgen voor hun kroost. Zelf is de wethouder ook grootverdiener en hij zegt het goed te kunnen missen. Het geld kan volgens hem beter worden gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs... voor toptalenten en voor de zorg. Op 2 maart zijn de statenverkiezingen en er voedt een felle strijd... tussen de makers van de stemwijzer en het kieskompas. De Volkskrant meldt dat maar vijf provincies dit keer in zee zijn gegaan met de stemwijzer. Tot nu toe marktleider, de anderen nemen Kieskompas. Jochem de Graaf van de stemwijzer vindt dat zeer teleurstellend. Kieskompas geeft alleen een tendens aan, wij zijn veel confronterender... zegt hij in de Volkskrant. Veel provincies vinden de stemwijzer te duur en gaan naar de concurrent. De hulp van een stemwijzer op internet kost per provincie ongeveer 12.000 euro. Juist bij de statenverkiezingen is hulp bij het stemmen wel belangrijk... zegt de krant, veel mensen hebben geen idee op wie ze moeten stemmen. We hebben geen vertrouwen meer in de spruit. We willen massaal geen spruitjes meer, schrijft de GPD-bladen. Nu de kans is dat de wintergroente is vervuild met dioxine en zware metalen... na de brand bij Moerdijk. Hebben we geen vertrouwen meer in spruiten? De prijs van spruiten kelderde gisteren dan ook op de veilingen met bijna 25 procent. En ook de export ligt helemaal stil. moet eerst duidelijk worden hoe hoog de concentratie gifstoffen in de wolk was. Tot die tijd raadt ook de Algemene Vereniging van Volkstuiners in Nederland aan... om geen spruiten uit eigen tuin meer te eten tot zover kant kantoverzicht. Zo dadelijk. Balls of fire. Oh, <laughs> ja, zo zo. Zelfs een campagne voor spreiden. Zo dadelijk na het uh, journaal van 7 uur gaan we het hebben over Albert Heijn, het overlijden.